Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Kritiek kamer op deelakkoord VVD-PVDA. Logboeken ontlasten pots, zegt oud-jachtvlieger. En noodvoordening in windschoten na branden. Een groot deel van de Tweede Kamer heeft kritiek op het deelakkoord... tussen VVD en PVDA. Tijdens een kamerdebat met de informateurs over het akkoord... lieten bijna alle partijen zich kritisch uit... PVV-leider Wilders sprak van het kabinet 'Samsung 1... en noemde VVD-leider Rutte de belastingkampioen. SP-voorman Roemer sprak van een ongelofelijke draai van de PVDA. Onder meer SP, CDA en D66 willen weten of VVD en PVDA... nog meer dingen gaan veranderen in de begroting voor volgend jaar. CDA-leider Buma zei, uitgedaagd door Wilders... dat hij niet uitsluit dat CDA-ministers aftreden... als ze door het akkoord van VVD en PVDA iets moeten uitvoeren... waar ze tegen zijn. De logboeken van Julio Potts bewijzen niet dat hij heeft meegewerkt... aan de vluchten tijdens de Argentijnse dictatuur. Ze zijn, anders dan justitie in Argentinië beweert, eerder ontlastend. Dat zegt oud-jachtvlieger Steve Netto. Hij bestudeerde de logboeken in overleg met Potts advocaat Knoops. In de periode 1976-1980 maakte Potts als jachtvlieger veel vlieguren. Voor de transportvliegtuigen waarmee de vluchten werden uitgevoerd... had hij geen brevet.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 Zondag werd een interimkabinet benoemd onder leiding van interimpremier Beter-Jan. Eerder zegt het Curaçaose parlement het vertrouwen op in premier Schotten. Die sprak van een staatsgreep waar Nederland achter zat. Spies zei erover dat je nooit van een staatsgreep kunt spreken... als de meerderheid van de volksvertegenwoordiging wordt gevolgd. In het noordwesten van Nigeria zijn op een hogeschool... zeker twintig studenten in koele bloeden doodgeschoten. Volgens een docent moesten de studenten in een rij gaan staan en hun namen roepen... Sommigen werden daarop gedood, anderen niet. Een Nigeriaanse politieman heeft het nieuws gemeld aan de BBC. Het bloedbad volgt om een grote legeroperatie in de stad... tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. De verhoging van de assurantiebelasting volgend jaar... hoeft een huishouden niet zo'n 100 euro extra per jaar te gaan kosten... zoals gisteren werd aangekondigd. Dat zegt verzekeringssite Indipender.nl. De site raadt mensen aan verzekeringen met een maandbetaling in december op te zeggen. En een nieuwe verzekering af te sluiten op basis van jaarbetaling. En dan betalen mensen in één keer voor het hele jaar premie. En omdat ze dat in december al doen, geldt nog het lage tarief van 9,7%. In plaats van het nieuwe tarief van 21%, procent, zegt Indipender. De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar hoogleraar Diederik Stapel. Er wordt verdacht van valsheid in geschriften. En daarnaast is het vermoeden dat hij de overheid heeft opgelicht... door het aanvragen van geld voor onderzoek... terwijl het onderzoek werd verricht met valse data. De komende tijd zullen nog diverse getuigen worden gehoord. Ook Stapels financiële administratie wordt doorgelicht. De hoogleraar sociale psychologie werd vorig jaar... door de universiteit in Tilburg op non-actief gesteld. Toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had verzonnen. Voor de binnenstad van Winschoten is een noodverordening afgekondigd. De maatregel gaat om 6 uur vanavond in en blijft vier weken van kracht. De burgemeester hoopt zo een eind te maken aan de reeks branden in de stad. Afgelopen nacht stonden twee leegstaande panden in Winschoten in brand. Het was de zestiende brand in korte tijd. Met de noodverordening kan de politie mensen preventief fouilleren. En daarnaast komt er camera toezicht in de stad. Er zijn extra politiemensen op straat en gaan burgers ook zelf patrouilleren.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. De Apelspits verloopt niet, niet drukker dan gebruikelijk. Er staat in totaal 122 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Alleen is het wel wat drukker dan normaal op de A15 van Europort richting Rotterdam. Daar rijdt hij langzaam over 13 kilometer tussen Rosenberg en rotterdam charloes En op de N3 Papendrecht richting Dordrecht, daar staat voor de aansluiting aan 16 3 kilometer.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 De Radio 6 Soul and Jazz Awards, de publieksprijzen voor de beste Nederlandse soul en artiesten. Ga nu naar radio6.nl. Breng je stem uit op jouw favoriete artiesten en maak kans op kaarten voor de live show op donderdagavond 4 oktober. De Radio 6 Soul and Jazz Awards. Check radio6.nl. U bent ondernemer en u zit in de auto. U geeft graag wat extra gas bij om resultaat te verbeteren.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 En 8 over 5. Goedemiddag. Alle verzekeringen worden volgend jaar fors duurder... door de belastingverhoging die PvdA en VVD gisteren aankondigden. Dat kosten weer inmiddels berekend gemiddeld 100 euro per jaar. Maar als u een beetje handig bent, kunt u toch nog goedkoper uit zijn. Dat stelt de Consumentenbond. Syber en Visser van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat kan je doen om die hogere kosten te voorkomen? Het belangrijkste is dat je gaat shoppen. En gaat kijken naar de verzekering die je hebt. Dat je pas, klopt het nog met wat ik nu op dit moment uh, aan behoefte heb van een verzekering. En dat je daarna gaat kijken of een andere verzekeraar uh, dezelfde dekking biedt voor minder geld. En als je dat gaat onderzoeken dan kom je op een paar interessante dingen. Uh, punt 1, mensen zijn vaak dubbel verzekerd of verzekerd voor uh, diensten waar ze eigenlijk uh, niet meer behoefte aan hebben. En waar moet je dan aan denken bij, bij dubbele verzekering? Waar zijn mensen dubbel voor verzekerd? Ja, een veelgehoord voorbeeld is dan bijvoorbeeld... dat je pecht met je auto. Dat je dan en door je uh, autoverzekeraar... Uh, en door bijvoorbeeld de pechgeld van de AWD of van de Roetmobiel... of hoe je dat ook maar geregeld hebt... dat je door verschillende partijen uh, uh, weggesleept kunt worden. Op het moment dat je daar bij verschillende aanbieders voor betaalt... dan ben je dus eigenlijk gewoon te veel geld aan het betalen. Dus dat moet je uitzoeken. Er wordt wel gezegd dat Nederland... een van de meest uh, verzekerde volkeren ter wereld is. Wa waar komt dat door? Uh, dat heeft ermee te maken dat... we Heel veel verschillende verzekeringsproducten hebben. En uh, ik denk dat mensen in Nederland het ook wel eng vinden om risico te lopen. We willen allerlei risico's eigenlijk het liefst van tevoren al afgedicht hebben. En daarbij denken we niet altijd even goed na over de vraag of we die risico's eigenlijk wel echt... Uh, gaan lopen. Uh, en en hoeveel op... zou je daar uh, gemiddeld mee kunnen besparen, denkt u? Ja, het, het is natuurlijk je, je eigen keuze om iets wel of niet te doen, maar heeft u een inschatting van wat je alsnog kan besparen? Ja, in gemiddelde praten hierin is het heel erg moeilijk, hè, want het gaat om zo uiteenlopende situaties. Uh, maar wij hebben in, uh, in het voorjaar eens gekeken hoe, hoe pak je die verschillen nou uit? Uh, als je de duurste en de goedkoopste vergelijkingen, de goedkoopste. Verzekeringen vergelijkt, bijvoorbeeld op het gebied van de autoverzekering en de woonverzekeringen, een reisverzekering en, en overlijdensrisicoverzekering. Dat zijn tegen die mensen vaak wel hebben. De hoge en de lage met elkaar vergelijken, dan kun je zo'n 800 euro verschil uitkomen. En is het dan handig om je verzekeringen voor 1 januari in één keer een jaar vooruit te betalen en daarmee wellicht extra kosten te ontlopen? Dat kan handig zijn. Nogmaals, je moet je wel dan voor het hele jaar vast willen leggen. En als je de idee hebt dat in de loop van het jaar dingen gaan veranderen... bijvoorbeeld aan je woonsituatie... dan kan je je daarmee in de voet hebben geschoten. Maar het kan handig zijn, en zeker op het moment dat deze plannen... want het zijn nu nog maar plannen, het is nog niet wet geworden. Maar dan kan het handig zijn om zoiets te doen, ja. En ik zit nog even na te denken over die 800 euro per jaar. Voor hoeveel zijn mensen dan wel niet verzekerd als je 800 euro kan besparen? Daar zitten een paar dingen in op het moment... Ja, goed. We hebben naar een paar verschillende verze verzekeringen gekeken. Um, de gemiddelde vijf goedkoopste verzekeringen bij een autoverzekering bijvoorbeeld... Uh, die zijn al gauw 300 euro goedkoper dan de gemiddelde vijf duurste. En als je kijkt bij de woonverzekering... daar zit dan een inboedel, een woonhuisverzekering met een all-risk-dekking in. Daar zitten de verschillen tussen de hoogste en de laagste. Die zijn ook behoorlijk. Dat kan ook een gauw uh, 235 euro... Uh, Per jaar schelen. Als je al die dingen bij elkaar op gaat hebben, zijn 90 euro per jaar voor uh, de ene en de andere reisverzekering, alles bij elkaar tikt behoorlijk aan. En dan is nog niet eens meegenomen dat er bepaalde dekkingen dubbel geregeld kunnen zijn. Dus iedereen even goed nakijken waar geld op te besparen valt, is het advies van de consumentenbond. Sieperen Visser, dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Julio Potsch kan onmogelijk betrokken zijn geweest... bij de dodenvluchten van het regime Videla. Tot die conclusie komt oud piloot Steve Netto. Potsch werd twee jaar geleden gearresteerd... op verdenking van oorlogsmisdaden. Hij zou betrokken zijn geweest bij de dodenvluchten in Argentinië... tijdens de junta in de jaren zeventig. Steve Netto bestudeerde de logboeken van Potsch... die deze maand voor de Argentijnse rechtbank moet verschijnen. Logboek uh, is eigenlijk een uh, uitvinding van de Royal Air Force. Die hebben een uniform uh, format bedacht voor dat logboek. Mm -hmm. En dat begint met de maand waarop de vlieger en de datum gevlogen heeft. Dan staat er op welk type vliegtuig. En dan vervolgens staat er... Uh, wat je gevlogen hebt. In dit logboek uh, staan dus de opleidingsvluchten uh, die hij gemaakt heeft. Mm -hmm. Eerst op propellerkistjes, kleintjes... en vervolgens op lichte straaljagers, trainingsvliegtuigjes. In januari 1977 dan wordt hij naar de Verenigde Staten overgeplaatst... om daar te leren vliegen op de Skyhawk. Mm -hmm. Jagerbommenwerper is dat... Dat is de langste tijd dat hij eh, niet aanwezig was in Argentinië. En daar zijn andere documenten van bekend. Er zijn zoveel van documenten van, et cetera. En hier zien we eigenlijk dat hij training intensiveert. Ja. Want hij vliegt bijna iedere dag. En zij hadden maar 16 van die Skyhawks. En daar moesten ze met, nou, met hoogheid 18 of 20 vliegers op vliegen. Waarom was die training zo intensief? Omdat in 1976 tot en met 78 zat Argentinië in een behoorlijk conflict... militair conflict met Chili. En, en dat, u wil zeggen, dit soort topguns ga je niet inzetten voor een nee, transport nee, uh, zee. Dat, dat zou werkelijk belachelijk zijn om dat te doen. Want het was zelfs zo dat die vliegers om optimaal te kunnen reageren... die hadden toen een verbod om als vlieger in andere vliegtuigen te vliegen. Uh, als je verliest je scherpte als je in een ander toestel om, vliegt. Omdat je dan natuurlijk uh, de, toch even moet nadenken in die andere cockpit. Ik zou zeggen, het is uiterst onwaarschijnlijk... dat hij zelfs maar aangewezen zou worden voor transportvluchten. Want daar hadden ze genoeg vliegers voor. Zitten er nog meer gaten in deze tijdlijn? Jazeker, uh, je gaat met vakantie. Nou, dan vlieg je niet natuurlijk. Al langdurige mistperiode. Vliegtuigen staan aan de grond vanwege de mist. Nou, als je dus over die uh, vijf jaar kijkt... Uh, spreken we over tien, twaalf, dertien keer dat er een hiëat in zit... van niet meer dan veertien dagen. Uh, de helft daarvan is ook door documenten uit de Argentijnse uh, marine... Uh, zijn al helemaal verklaard. En er zijn er nog een stuk of zes over, zeg maar de helft... waarvan we wat meer gegevens moeten uh, hebben. En daar is de familie mee bezig... Als al die hiaten verklaard zijn, dan heeft hij eigenlijk een volledig en betrouwbaar bewezen overzicht van wat hij gedaan heeft vanaf maart 1976 tot november 1980. En daarmee heb je dan een onweerlegbaar bewijs dat hij onschuldig zou zijn. Maar denkt u niet dat het mogelijk is dat Ports of zijn superieuren al deze gegevens hebben gefabriceerd om... De werkelijkheid te verhullen? Uh, nee, ik denk dat die groente nooit zo ver zou gaan om al dit soort details, die ook in de logboeken van de squadrons en van de technische dienst, alsnog te achterhalen zijn, om dat zo minitieus in een logboek op te gaan schrijven. En niet om een vlieger te dekken, dat hadden ze natuurlijk al helemaal. Een mensenleven telde niet. Al dus oud Steve Netto... in gesprek met Roel Pauw op onze site nms.nl. Kunt u foto's zien van die logboeken. En na zes uur praten we met advocaat Geertjan jan Knoops... en correspondent Kees Elenbaas over de reacties in Argentinië op dit nieuws. Nederland gaat geen afscheid nemen van Curaçao. Wat er ook gebeurt, daar hoort u zo verantwoordelijk minister Spies over. Jan Salka van de AWB om kwart over vijf. Hoe staat het ervoor? Nou, het is een vrij normale avondspits. 24 files goed voor 75 kilometer. Niet zo gek, veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A15 van Europort richting Rotterdam. Is het langzaam rijden over 6 kilometer tussen Spijkenis en Knoop het van Plein. En op de A27 Utrecht naar Breda. Daar staat dus een Knoopend Evelingen en Noordloos 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De crisissituatie op Curaçao, waar de afgezette regering van premier Gerrit Schotten... weigerde de nieuwe interim-regering te erkennen... heeft tot grote zorgen geleid bij de Nederlandse regering. Dat zegt minister Spies van Koninkrijksrelaties... in reactie op de spanningen op het eiland. Ook de opnieuw oplopende schulden van Curaçao... baren het kabinet grote zorgen. Maar Nederland kan en wil geen afscheid nemen van Curaçao, zegt Spies. Het is heel spannend geweest. We hebben hele grote zorgen gehad over de ontwikkelingen op Curaçao. De interimregering die werd natuurlijk geconfronteerd met de regering die zat, die demissionair was en die op dat moment aangaf uh, de interimregering niet te zullen erkennen en ook niet bereid leek om op te stappen. Daar is in de loop van het weekend een kentering in uh, gekomen. En ik ben heel blij om te kunnen constateren dat het relatief rustig is gebleven en dat ik ik hoop dat het gezond verstand eh, zal zegenvieren daar. Maar het is toch een buitengewoon ongemakkelijke situatie voor de Koninkrijksregering waar u deel van uitmaakt. Dat er eh, berichten zijn over een mogelijke staatsgreep in een van de delen van het Koninkrijk. Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat het woord staatsgreep is gevallen. Omdat je volgens mij nooit van een staatsgreep kunt spreken als gewoon de meerderheid van de volksvertegenwoordiging wordt gevolgd. Nederland heeft anderhalf miljard euro gestoken in sanering van de staatsschuld van Curaçao. Inmiddels zijn de schulden weer hoog opgelopen onder leiding van de afgetreden premier Schotten. Was dat geld wel goed besteed? Dat geld was, was bedoeld om Curaçao een nieuwe start te kunnen maken zonder schulden. Maar de schuld is inmiddels alweer een kleine 200 miljoen. We hebben geconstateerd dat de vorige regering die verantwoordelijkheid niet goed heeft ingevuld. Dat is ook de reden waarom we in de Koninkrijksregering al hebben besloten dat Curaçao een aanwijzing zou moeten krijgen om financieel orde op zaken te stellen. Bij de regering Schotten hoorde je heel veel anti-Nederlandse geluiden, anti-Nederlandse sentimenten. Die regering vertegenwoordigt een groot deel van de bevolking. Wordt het niet tijd? dat Curaçao echt onafhankelijk wordt, dus uit het koninkrijk gaan. Dat is aan de bevolking van Curaçao zelf in de eerste plaats. En die hebben tot op heden, tot en met de laatste referenda... die daarover zijn gevoerd in 2010 op Curaçao zelf... in meerderheid zich aangesproken om binnen het koninkrijk te willen blijven. En, met dat en, gegeven... en wat Nederland betreft? Wat Nederland betreft hebben we in 2010 een nieuw statuut... met nieuwe verhoudingen geïmplementeerd. En hoort Curaçao binnen het koninkrijk... Nederland kan Curaçao niet uit het Koninkrijk zetten of wil het dat niet? Wij willen het niet en we kunnen het niet. Laat ik het maar even heel simpel uh, zo zeggen. We hebben in 2010 via het statuut nieuwe uh, afspraken met elkaar uh, gemaakt. Uh, daar moet Curaçao zich aan houden, daar moet Nederland zich aan houden. Uh, en uh, tot... Uh, een van alle partijen iets anders besluit... en dat zal dus eerst op basis van een signaal van de bevolking van Curaçao zelf moeten zijn... werken we binnen de gemaakte afspraken. U zegt Nederland kan het niet, maar waarom kan dat dan niet? Omdat je, als je afspraken maakt er altijd twee partijen zijn. Minister Dies, Lisbeth Spies, in gesprek met verslaggever Wilke Boom. Paul van As is ook de komende twee jaar bondscoach van de Nederlandse hockeymannen. In ieder geval tot en met het wereldkampioenschap van 2014. Dat wordt in Den Haag gehouden. Goedemiddag meneer van As. Ja, goedemiddag. Zich vlak voor de zomer. Hadden niet veel mensen in de hockeywereld hier volgens mij rekening mee gehouden? Nee, is dat zo? Ja. ja. eerst, eerst moesten we toch eerst de spelen afwachten, of niet? <laughs> ja, u had er wel vertrouwen in, maar niet iedereen ja. om u heen, toch? Nee, dat, de algemene perceptie niet. Nee, dat is waar. Ja, en u heeft uw eigen lijn gevolgd hè? de afgelopen ja. jaren. Nadrukkelijk voor jongen, anders trainen. Stevig selectieproces ook. Hè? Iedereen moest zijn ja. plek verdienen. Mag u met die lijn doorgaan? Ja, dat is het goede nieuws. Want, daar had u nog wel even twijfel over. Nee, nee nou, uh, uh, ik heb ergens gezegd ik moet wel mijn ruimte kunnen behouden. En dat bedoelde ik met de ruimte, precies zoals uh, u het verwoord heeft. Uh, dat is de ruimte die ik nodig heb. En, uh, en uh, uh, nou, als, als, als de ingeslagen weg, als dat uh, unaniem gesteund wordt, dan, uh, ja, dan ben ik de man. Dan wil ik graag door naar uh, 2012, 2014. En uh, nou, dat, uh, uh, die ruimte krijg ik, dus dat is mooi. En is het nog steeds nodig ook om te verjongen? Of kan deze ploeg van Londen, behalve Teunen misschien en, en nog een, een, een of twee anderen, wel, wel mee nog een tijd? Uh, ja, het merendeel van deze groep, uh, die, die, kan, die kan nu mee. Uh, er gaan er drie, uh, in, in principe nu drie af. Te, Teun de Nooyer, Floors Evers en Roderick Weustoff. Uh, die, die, die gaan er nu af. Uh, maar um, ja, ik, ik, ik denk wel dat we hem op gaan vullen vanuit de onderkant, zal ik maar zeggen. Dus vanuit de verjonging. Nou, en er is ook een evaluatie geweest natuurlijk, hè? Ja. Wat is de oorzaak van het verlies van die finale geweest in Londen? Heeft u daar <laughs> achteraf een verklaring voor? Ja. ja. U begrijpt ik dat, dat ik hem stel, toch? Ja, dat is een mooie vraag. Als ik dat echt zou weten, dan uh, ja, dat zou dat heel mooi zijn natuurlijk. Maar als ik, uh, na alle verhalen en alles uh, uh, op een rij, uh, denk ik toch het... Gewoon simpelweg sportief gezien, de, de, uh, het verlies van Klaas Vermeulen als midden-midden, wat toch een uh, sleutelpositie is, uh, dat hij daar niet mee kon doen vanwege het bestuur, dat was toch al een groot verlies. Er was tijdverlies, het zoeken naar nieuw evenwicht. En uh, ja, wij speelden precies 5% onder ons uh, kunnen van, de, van het toernooi eigenlijk, vond ik. En de Duitsers uh, presteren het om uh, binnen hun spelconcept, dat we sterk verdedigen, nog een keer 10% erbovenop te doen. Ja, en dan ga je er vier minuten voor tijd vanaf. Hm. Dat is eigenlijk toch wel de, de, de rationele verklaring. In het verlengde van, van deze vraag en dit antwoord, meneer Van As, hebt u zelf een moment overwogen na die verloren finale? Want natuurlijk, geen zilver gewonnen, maar goud verloren. Ik hou de eer aan mezelf. Nou, de eer. Uh, uh, dat vind ik een beetje negatief. Uh, uit, uit, uh, uh, Wij hebben, vind ik, wel zilver gewonnen. Uh, dus dat daar verschil ik een beetje van mening. Nou ja, het is uh, maar net, u uh, bekijkt natuurlijk in veel uh, ja. internationale sporten uh, bij sporten. Uh, uh, ik ga het toch om het goud. Als je naar de Amerikanen kijkt, je kunt geen zilver winnen, je kunt alleen goud verliezen. In dat opzicht, zeker na die halve finale met 9-2 winnen, de verwachtingen zo hoog omhoog tetteren. En vervolgens gewoon verliezen in de finale. Is dat dan ja. niet een moment dat je zegt van, hé, hey, ligt toch misschien aan de koos, ik hou de eer aan mezelf? Nee, absoluut niet. Uh, dus uh, ik ben het ook niet met uw stelling eens. Uh, ik vind dat je zilver wel kunt winnen en ik vind dat wij zilver echt hebben gewonnen. Want ik, het, het hockey, als je nu kijkt, we hebben nu zes wedstrijden gewonnen op deze spelen en met ruime cijfers. Als je de spelen van 2000 pakt, Sydney, waar er wel goud uh, uiteindelijk uh, als resultaat uitkwam, zijn er in de reguliere speeltijd maar twee wedstrijden gewonnen. En de rest gelijk en, en, de rest, en, en, en, en de rest in de reguliere tijd ook gelijk. Dus ja, het is maar waar je voor, waar je voor gaat. Mijn missie was, uh, zo je wil opleggen, vanuit onze Nederlandse cultuur... met creativiteit en snelheid, dat het uiteindelijk kan uh, uitmonden tot winst. Nou, dat heeft het toch wel gedaan. Uh, en dat uh, wordt dan in 2014 echt goud, toch, in Den Haag? Nou, dat is natuurlijk dat de volgende uitdaging die ik dan natuurlijk hiermee wel oppak. Dat uh, uh, En bij mijn uh, speelwijze en spelsysteem blijven. Uh, en uiteindelijk uh, jezelf nog zo verbeteren als groep. Dat we het laatste stap ook kunnen maken. Dat u die 5% of 10% de volgende keer uh, daarboven zit met z'n allen. Ja. Meneer Van As. Ja. Twee jaar te gaan nog. Uh, veel plezier erbij. En succes. Ja, dank. Goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Dag. Een villa kopen voor 50 euro. Dat klinkt er mooi om waar te zijn en misschien is dat ook wel een beetje, want het gaat via een loting. Ruud Bakker uit Winterswijk, die biedt zijn huis met zwembad en met kantoor aan via een loting. En een lot kost dus 50 euro. Meneer Bakker, goeiemiddag. Goeiemiddag. Het lukte niet op de gewone manier? Het lukte niet op de gewone manier. Alles geprobeerd? We hebben alles geprobeerd en toen wisten we ook wel dat uh, verloting ook niet mag in Nederland. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar nou, we gaan het doen via het verkopen van aandelencertificaten. Oh, dat is een aandelencertificaat. Een aandelencertificaat, een, een mooi woord voor een lot. Als we een lot gebruiken, dan begrijpt iedereen het, maar het, het is het niet. Leg het ons even uit dan. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Zoals ik heb een vrij grote woning, die raak je in principe niet kwijt. En die wil je vervolgens toch afzetten. Als dat niet gaat lukken, dan moeten we creatief gaan denken. En dan heb ik besloten om die in een besloten vernootschap te stoppen. En de aandelenopties van die besloten vernootschap, die kan men kopen voor 50 euro. Nou, dat is misschien heel simpel, maar dat is wel het systeem waar ze we werkt. Maar vervolgens zal je ook ervoor moeten kiezen om de, de verkoop te laten plaatsvinden daar waar je het mag. En dat betekent dat je dat in principe in Nederland zou kunnen doen. Maar ik denk dat dan ook de overheid creatief gaat worden. En dat is niet helemaal de opzet van het verhaal. Dus hebben we dat in Costa Rica gedaan. En vanuit Costa Rica kan men vervolgens die loodjes kopen. Dus gewoon via internet koop men loodjes. Zeker uw certificaten. En kan men eigenaar worden van die onderneming waar de woning in zit. Dat begint toch een beetje te, te denken aan een Nigeriaanse prins... die een e-mail stuurt met maak wat geld over naar het buitenland... en dan uh, komt het in orde met zo'n ja, loting. maar dus zodra je natuurlijk zegt... Begrijpt rica, u, mij, dan dan begrijpt dan u, dan u mijn aarzeling? Begrijpt u mijn aarzeling? Ja, maar dat hebben we ook weggewerkt. Uh, het is namelijk zo dat uh, ik ervoor gekozen heb om wat vertrouwen in de markt te zetten, omdat het natuurlijk een nieuw product is op het moment dat men zegt van ja, moet je luisteren, je kan voor 50 euro of voor 25 euro een loodje kopen en 17 miljoen winnen, is dat heel normaal. Wanneer je dat doet bij een woning met voor, voor 50 euro een woning van een miljoen winnen, is dat vreemd. Nou, om dat nou een, ook een beetje uh, op, een, op, een, op een manier neer te zetten dat de mensen daar vertrouwen in hebben, hebben we gezegd, ik wil al het geld wat binnenkomt, wil ik op een bankrekening hebben die geblokkeerd is. En dat geld mag er pas af op het moment dat ik aan mijn verplichting heb voldaan. En waar is die bankrekening? Dat is gewoon een bankrekening die gewoon op een Nederlandse bank is en dat is gewoon netjes geregeld. De mensen die dus straks eh, betalen, want ze kunnen nu nog niet betalen, ze kunnen nu alleen bestellen, die krijgen daar ook een certificaat bij van de bank. En dan gaat het dus om 60.000 certificaten, begrepen ja. van de website waarop uw villa te koop ja, zagen, gebouw, is aangeboden. Dus Zan de rekensom maken, maar 50 euro, dan kom je uit op 3 miljoen. Ja, dat Klopt. Terwijl de vraagprijs 9 ton was van uw huis. Ja, die was, die was 9,75. Daarna hebben we hem naar 9,25 naar beneden geklikt. Uh, waar, waarom heb je dat op een gegeven moment als bedrag? Nou, om te beginnen, als je straks de belasting over moet betalen. dan zit je sowieso al op 1,5 miljoen. Daar begin je mee. Vervolgens moet je alle oprichtingskosten mee rekenen. Dus dat komt er ook nog eens bij. En dan is de hele onbekende post... Hoe ga je met de overheid om? Want ik wil graag met de overheid in gesprek komen om hier een goede formule voor te vinden. Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst. Ja, want ik heb nog even een vraag over die loting. Want uh, gaat u pas loten als er 60.000 certificaten zijn verkocht? Of kan het ook zo zijn dat 10 mensen een lot kopen en dat je dan de kans van 1 op 10 hebt? Uh, nee, Op het moment dat, dat we zeggen van uh, we zitten op 35.000 uh, 35 loten, dan zal ik met mijn adviseurs uh, gaan overleggen. Van wat doen we ermee? Kunnen we dit nu doen? Want dan zet je ergens op de nullijn. Maar het kan ook zijn dat we op dat moment ook al met de overheid hebben gesproken. En dan krijg je de situatie dat we hem dan inderdaad gewoon weg kunnen zetten. En als we dan nou wegzetten, komt... sorry, weg is loten. Nee, wegzetten betekent dat ik dat dus een ander dat je kan beginnen met het bekendmaken van het nummer van het eigendomscertificaat. Ja ja. En het eigendomscertificaat. Ja, als je zo lang niet die loodjes wil houden, dan is er iemand die trekt een loodje die trekt het nummer en op het moment dat jij dat nummer hebt, dan is het op dat moment jouw eigendom. En als er iemand komt die alsnog een miljoen biedt? Nee. Dan gaat het eigenlijk niet door. Je, je, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet uh, dit opzetten en dan zeggen van iemand nou, mooi luisteren, nou kom ik met een miljoen, ik wil het hebben. Zo werkt het natuurlijk niet. Dan had iemand hier moeten komen. En nog even, als, als ik dan een, uh, u, u begrijpt, ik ben zeer geïnteresseerd, als ik dan zo'n certificaat uh, bij u bestel, maar het wordt uiteindelijk niet weggezet via een loting of hoe je het ook wilt noemen, ja. krijg je die 50 euro dan terug? Ja. Nou, daarvoor is ook die geblokkeerde bankrekening. je dus, drukken op de knop en iedereen heeft zijn centjes weer terug. Een interessant idee. Ga ja. kijken of het uh, uit gaat komen. De villa aan de nummer 95 te Winterswijk. De eigenaar wil hem graag krijgen. Uh, Kobelot voor 50 euro. Ruud Bakker, dank u wel. Hartstikke bedankt, Als ondernemer kent u geen vaste werktijden. Want misschien gaat u vanavond nog uit eten met een zakenrelatie. En mist u die leuke film die op tv komt.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 Het weer, Marco Voef. Met op veel plaatsen inmiddels bewolking. Hier en daar is nog wel een opklaring aanwezig. Er valt ook plaatselijk een buitje. Maar dat is nog niets in vergelijking met wat er aan zit te komen. Want vannacht neemt de bewolking verder toe. In het westen gaat al wat regen vallen. Minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De wind gaat ook toenemen. Waait uit het zuidwesten. Is bij zee hard, windkracht 7. En in het binnenland matig tot vrij krachtig. Morgen neemt de wind fractie af. Maar dat gaat niet heel snel. Het blijft toch tamelijk winderig. En het blijft ook bewolkt. In de ochtend, vooral in het westen, regen. In de middag trekt er een actief regengebied over de rest van het land. En dan kan een lokaal best eens meer dan 15 mm gaan vallen. Voor die neerslag het zuidoosten bereikt zou daar de zon nog even kunnen schijnen. Het wordt 16 of 17 graden. Ook donderdag nog een paar buien, maar wel wat ruimte voor de zon. Vrijdag hebben we weer een actief neerslaggebied wat overtrekt en waait het ook flink. En daarna gaat het langzaam opklaren en in het weekeinde zou zondag wel eens een droge dag kunnen zijn. En dit is de ANWB verkeersinformatie met in totaal 127 kilometer file. Het is dus een vrij normale avondspits. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Alleen op de A16 rotterdam Breda is een auto stilgevallen bij Knopend Riddenkijk op de parallelrijbaan. Dat levert een file op van 8 kilometer vanaf Knopend Terbrechtse Plein. Daar uh, is het ook wat drukker dan normaal op de A20. Daar staat tussen Knopend Ketelplein en Knopend Terbrechtse 7 kilometer. Een verder nog onopvallende file.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 Dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Het is vijf over half zes, precies. Welkom in het NOS Radio 1-journaal. Veel Europese kerncentrales zijn niet veilig genoeg. Ze zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor natuurrampen of voor aanslagen. Dat blijkt uit een stresstest. Die is gehouden naar aanleiding van de ramp in het Japanse Fukushima. De Europese Unie heeft die test laten uitvoeren. Het zou misschien wel eens 25 miljard euro kunnen gaan kosten... om de centrales te verbeteren. Het officiële onderzoek wordt donderdag gepubliceerd, zo is de verwachting. Maar dit is uitgelekt. En wij praten hierover verder met Europarlementariërs Bart Staes... van de Vlaamse Groene. Goedemiddag. Goedemiddag. En Lambert van Nistelrooy van het CDA, ook goedemiddag. Heel goedemiddag. Ja, meneer Staes, het is uitgelekt. Hè. Heeft u misschien in de tussentijd dat rapport ook zelf al echt onder ogen gekregen? Ja, inderdaad. Het, uh, wel, iedere burger kan het eigenlijk onder ogen krijgen... want het staat helemaal op internet. Dus eventjes googlen en dan, uh, dan kom je er wel aan. Maar wat mij opvalt is uh, dat de toestand toch inderdaad wel uh, heel ernstig is. Ik uh, lees daar een aantal zaken in die mij toch wel verontrusten. Eerst uh, en vooral dat... Uh, die stress aantonen dat in praktisch alle reactoren er nood is aan een verbetering van de veiligheidssystemen. Ten tweede dat er een algemene nood is aan, aan de verbetering van de veiligheidscultuur in de nucleaire sector. Drie, dat de toezichthouders, de regulatoren, eigenlijk veel te weinig onafhankelijk zijn en dat daar vraagtekens kunnen bij geplaatst worden. Vier, dat de noodplannen die eigenlijk nodig zijn, of als er iets gebeurt om de, om de burgers te helpen, dat die heel vaak ontbreken. En dat is toch zeer kwetsbaar. Uh, kijk naar onze eigen uh, reactoren, Borselen. Doel, uh, Tihange in België. Ja, in de omgeving van 30, 40, 50 kilometer rond die drie reactoren wonen uh, een paar honderdduizend mensen, zo niet meer dan één miljoen mensen. En vindt u dan uh, dat, dat verder... nu die kerncentrales uh, direct gesloten moeten worden? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk, geen enkele Franse uh, centrale voldoet. Uh, het klopt dat er is een, een tabel op het eind van het uh, document... Uh, waarbij een overzicht wordt gemaakt van, uh, van de reactoren die bezocht zijn. N Let wel, niet alle uh, Europese reactoren zijn bezocht. Er zijn in totaal 68 sites uh, met 134 reactoren in Europa. En ze hebben er 24 van de 68 bezocht. Maar uh, het klopt dat uh, in het overzicht... dat uh, al bij al borstelen en, uh, en Doel, uh, Doel en Tihange... die krijgen een aantal opmerkingen... Maar bijvoorbeeld de Franse reactoren, en we weten dat Frankrijk een erg uh, nucleair land is in zaak elektriciteitsopwekking, uh, dat daar veel meer opmerkingen staan dan, uh, dan voor uh, de drie reactoren in, in België, of de drie sites in België en in Nederland. Ja, maar Wat vindt u dat die betekent... dan nu dicht moeten? Wel, u weet wat er gebeurd is in Doel. U weet wat er gebeurd is in Tihange. Men heeft daarbij een, uh, bij een controle uh, scheurtjes aangetroffen... In, uh, in, in, het, uh, in, de, in de omhulsels, in de reactoromhulsels. Ik denk dat het een goede zaak is... dat we dat soort reactoren dan onmiddellijk sluiten. Ik heb uh, met uh, collega Kartika-Léonard... die uh, van uh, de voormalig lid van de SP... Uh, de Socialistische Partij in Nederland... een brief geschreven aan de Nederlandse verantwoordelijke minister... om toch eens ook te kijken... Of inderdaad in Borselen misschien best niet wat extra controles uh, worden gehouden, want er blijken toch uh, aanwijzingen dat dat zou kunnen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ik denk dat controle hier op zijn plaats is. Het is een van de opmerkingen in zaken uh, de stresstests uh, dat er een nood is aan de verbetering van de veiligheidscultuur. Dus uh, op je hoede zijn, streng controleren, is absolute noodzaak. We spelen met uh, toch een belangrijke inzet uh, rond veiligheid van, uh, van mensen en natuur. Brengt ons bij Lambert van Minister Van van CDA in Brussel. Meneer Van Nistelrooy, klinkt het zo alarmerend voor u ook... als u kijkt naar het rapport dat vandaag is gelikt? Oh, Ik ben erg blij eh, met dit rapport. We hebben als Europees parlement ook meteen naar de ramp in Japan gezegd... Nu moet alles uit de kast, onze eh, centrales moeten rampenproef zijn. We hebben samen ook gezegd, let op, hè, kans op een aardbeving... kans op een geweldige overstroming of als er een vliegtuig opvalt. Ik ben blij met het rapport, maar vindt u het alarmerend als u het leest? Jazeker, omdat we op een aantal punten dingen kunnen verbeteren. En dat moet ook, is totaal uh, berekend op zo'n 25 miljard euro... wat er moet worden geïnvesteerd. En het is nu, denk ik, heel snel uh, zaak... omdat per land, want de landen gaan over het al of niet sluiten van uh, reactoren... om per land die uh, aanpassingen te doen... En dan kun je kijken naar de kosten. Als je kijkt naar Nederland, is berekend dat het zo'n 30 miljoen euro zou kunnen kosten om borstelen ja, in sommige is niet, opzichten dat is in verhouding... aan te praten. Nee, ik wil even het punt maken. En uh, dan kun je kijken naar andere landen waar het inderdaad miljarden euro zou kunnen gaan kosten. Meneer Van Nistelrooy, zeker, kunnen zeker. U dan uh, landen het negeren, zo'n uh, conclusie van een EU-rapport? Nee, nee, nee, dat kan, dat kan niet. Hè, omdat we samen uit, samen thuis uh, die, die regels ook uh, toegepast willen hebben. Uh, wat ze wel kunnen doen is even goed nadenken. Kijk, een, een, een centrale, als je een centrale bouwt met, uh, met windmolens, dan kom je op zo'n 18 miljard. Hè, als, je, als je daar één uh, kerncentrale vervangt, nou dan is 25 miljard besteden aan verbeteringen met, uh, met de kernenergie die we nu kennen, helemaal nog niet zo gek. We moeten het gewoon doen. Maar waar haal je die 25 miljard vandaan, meneer Van Nistelrooy? Dat, dat kun je doorrekenen in de, in de prijs die uh, aan, de, aan de burger, aan de verbruiker wordt, uh, wordt geteld. Het is nog steeds zo dat de, de, de energie opgewekt via de kerncentrales dat die aan de goedkope kant zijn. Dus in die termen, dit moeten we gewoon vragen. Ja, u Veiligheid zegt, staat voorop. U zegt daarin investeren dat doorberekenen aan, aan de klant. Bart Staes van de Vlaamse Groenen, bent u daarmee eens? Nou, ik, ik denk vooral dat we de, de firma's, die de, de bedrijven die deze centrales uitbaten uh, bij de les moeten houden. Het is inderdaad, het klopt, wat, uh, wat mijn collega zegt: dat die elektriciteit die uit dat soort nucleaire centrales komt, eigenlijk vrij goedkoop is. Waarom? Omdat uh, zeker in België, ik ken de toestand in Nederland wat minder. Maar in België zijn uh, deze kerncentrales eigenlijk allemaal afgeschreven. Die hebben een heel lange levensduur al. De levensduur is, is alles tien jaar verlengd. En uh, de huidige regering. De huidige Belgische regering wil die zelfs met nog eens tien jaar verlengen. Dus die, die kosten zijn afgeschreven. En, en vandaar ook de verklaring dat die elektriciteit uh, die daar geproduceerd wordt... Uh, lijkt goedkoop. Maar natuurlijk is het wel zo dat, uh, dat, uh, dat er grote winsten worden gemaakt. Bijvoorbeeld door een elektrabel in, uh, in België. De uitbater van, de, van die kerncentrales. En ik denk dat die... Die maken megamiljarden winsten. En ik denk dat die uh, toch wel wat extra belastingen kunnen mogen betalen... Weet u dat de, de, de gewone vernootschapsbelasting die Electrabel België betaalt... dat die uh, in vergelijking met wat uh, KMO's, midden- en kleinbedrijven betalen... Dat die, dat die echt heel erg klein is, miniem. Dus ik denk van de megawinsten die ze maken... mogen ze toch ook een stuk investeren, extra investeren in veiligheid. Is het mogelijk om dat af te dwingen aan de lidstaten om daarin bij te dragen? Hoe bedoelt u hoe bedoelt u? Als, als de veiligheid moet worden gegarandeerd, als die verbeteringen moeten plaatsvinden... en dan kijken naar die kosten. In hoeverre kun je als EU zeggen, wij uh, kunnen dat de lidstaten opleggen? Wel, de, de, de Europese Unie gaat over de veiligheidscontrole. Dat is, onze, dat is onze bevoegdheid. En ik denk dat wij inderdaad aan lidstaten... en dat lidstaten ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En ze doen dat ook in sommige gevallen. Uh, om daar waar ze zien dat er echte uh, gebreken zijn in zakenveiligheid... Om dat, uh, om dat af te dwingen. Ik bedoel, dat is een absolute taak van bescherming van burgers. Ja, meneer Van Nistelrooy, kan dat juridisch afdwingen... bij, bij bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk? Ja, zeker kan dat. En wat we nog eens even moeten doen in Europa... is kijken of de, ze hebben onze regels, de wijze waarop we het vastgelegd hebben... Of de, ook niet een schepje bovenop moet. Eh, want deze extra eh, benadering van rampenproef... Uh, betekent wel op een aantal punten dat we dat goed moeten vastleggen... zodat we ze ook uiteindelijk daaraan kunnen houden. De EU gaat wat verder dan de VN-agentschappen uh, eigenlijk vragen. Dus we moeten gewoon voor onze burgers instaan. En nogmaals gezegd, ik ben wel verrast door de uitkomsten... maar het is zeker wel te doen. Ik denk bijvoorbeeld dat je binnen nu en drie maanden... in elk land, elke lidstaat, een plan van actie moet hebben liggen... in de parlementen, bij ons in de Tweede Kamer, vastgesteld. Goed, meneer Van Nistelrooy van het CDA en Bart Staes van de Vlaamse Groene. Wij danken u voor de reactie op het uitgelekte rapport... dat later deze week dus zal verschijnen en dan uh, officieel zal verschijnen. En dan komen er vast meer reacties. Dank voor dit moment. Om half negen, smorgens, je kinderen in de klas afleveren... en zelf in een lokaal ernaast je laptop vervolgens opklappen om aan het werk te gaan als ZZP'er. Sommige ouders van de Heijenoordschool in Arnhem doen dat. Sinds deze week huren ze voor een klein bedrag een werkplek... op de school van hun kinderen. Het idee hiervoor kwam van een van de vaders. Hoe ik op het idee kwam, ik ben ZZP'er. Uh, ik, ik werk voor opdrachtgeversbureaus uh, thuis. Tussen de bedrijven door moet je kinderen ophalen. En dan uh, kom je wat tijd tekort of, of probeer je wat, wat te combineren. En ik zocht naar manieren om, uh, ja, om, om dat wat vloeiender te laten verlopen... En dat vertelt Ruud Tuithof. En hij is ook vader. Vader van? Van twee dochters. En die zitten allebei hier op school? Ja, die zitten in de bovenbouw en die zitten in de middenbouw. Ja. En toen hoorde u dat de hele lokalen leeg stonden, hè? Nou, ik hoorde dat er een lokaal dreigde leeg te komen. En met wat comprimeren van, van klassen bleek dus dat het uh, toch mogelijk is om een ruimte te creëren voor iets anders. Maandag was de eerste dag dat ouders hier naar ja. binnen konden. Um, hoeveel waren er? Er waren negen ouders van de twaalf. Je neemt een abonnement. Dan kun je gebruik maken van wifi, koffie... En de, de faciliteit. Het was een heel duur abonnement. Lichaam, mm, ligt aan of het u 15 euro duur vindt. 15 euro per dag? 15 euro per maand. Per maand. Dat is een hè? Dat is een meevallig. Daar kun je dus geen kantoor voor huren. Daar kun je geen kantoor voor huren en zeker niet heel dicht bij school. Directeur Agnes Spikker, heeft u lang moeten nadenken toen de ouders met dit verzoek kwamen? Nee, niet echt. Het voordeel voor de school is dat uh, ouders dus heel dicht, ook fysiek heel dicht bij de school zijn. De ouders maken ook meer van de school mee. Weten daardoor ook meer wat er, uh, wat er naast het lesgeven, wat er in zo'n school gebeurt. En uh, dat past natuurlijk ook wel dat past in het concept van waar kun je die ouders ook uh, inzetten. Komen ze dan nog wel aan werken toe als u de hele tijd binnen van ik heb nu even iemand nodig om... Nou, zo zal het niet gaan, want uh, het is de bedoeling dat de mensen hier gewoon kunnen werken. Dit is, wordt als groep aangesproken dan door school. En dan zeggen we hebben een aantal mensen op die en die dag nodig voor uh, in de heemtuin te helpen werken. Of om, um, wat bijvoorbeeld een vraag van een kind die met een powerpoint zit en de leerkracht heeft daar heel weinig tijd voor, uh, zouden een van deze mensen... ...volgende week daar tijd voor kunnen maken. En dat is dan, ik ben hier aan het werk, maar ik heb ook een afspraak met school... ...om even een half uurtje in die klas een kind te ondersteunen. Uh, ik ben communicatieadviseur. Ik begeleid communicatieprocessen in organisaties. Ik organiseer uh, groepsactiviteiten voor uh, kinderen en volwassenen. En uh, die neem ik mee naar het platteland om te laten zien wat daar uh, gebeurt. Thuis is mijn kantoor, maar ik heb geen aparte ruimte om uh, uh, te kunnen werken. Dus ik werk aan de woonkamertafel. Dat kan als ik alleen thuis ben. Uh, als er andere zinsleden thuis zijn, dan wordt het wat lastiger. Ik ga even mijn kinderen halen. Dan loop ik even mee. En tot deze week moesten ze dan nu op de fiets springen of in de auto. En dan ja? stress. Oh jee, kom ik niet in een file terecht? Ja, inderdaad. En nu loop ik eigenlijk heel rustig hier even heen om te kijken of de deur van mijn oudste al open is. En dat is nog niet zo, maar de deur van de jongste zal waarschijnlijk wel open zijn. Hé, hey, hier is ons oudste. Hallo. Hallo. En hoe eet jij? Mij. Waar werkt mama tegenwoordig? In de school, het hele lokaal. Wat vind jij daarvan? Nee, ik vind het wel heel erg leuk. En als er overdag iets gebeurt op school, denk je dan niet even naar mama toe lopen? Nee, dat niet. Dat mag ook niet. Wat hoort u van andere ouders? Zijn er kinderen die wel die neiging hebben? Eventjes, even papa en mama gedag zeggen. Het is wisselend. Het ene kind zegt van... ik vind het ontzettend leuk dat papa en mama of papa of mama op school werkt. En het andere kind, en dat zijn meestal de 11-12-jarigen... die zeggen nou, papa hoeft niet mee te kijken als ik aan het spelen ben. En dat, dat snappen wij natuurlijk ook. Dus we proberen wel de werkplek en de school wel gescheiden te houden in die zin. Ja. Op de basisschool in Arnhem. Verslag was dat van Karin Alberts. In Winschoten maken ze zich steeds meer zorgen na 16 branden in bijna twee maanden. Straks meer. 12 voor 6. Hoe staat er voor op de Nederlandse wegen? John Zahoka. Nou, de teller staat op 108 kilometer file. En dat is minder dan gebruikelijk. Een paar bijzonderheden. A2 eindhoven naar Maastricht. Een ongeluk gebeurt bij Born. Daar is de rechterreis ook dicht. Er staat inmiddels op 3 kilometer file. Ook de roertunnel op de A73 richting Venlo is afgesloten. Want in de tunnel is een vrachtwagen stilgevallen. Die moet worden geborgen. En door een ongeluk extra vertraging op de A76. Belgische grens richting Heerlen. Daar staat dus de knop in het en Schillen 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carasso en Tim Overdik. Militairen uit Kenia zijn de Somalische stad Kismayo binnengetrokken. Deze havenstad was het laatste bolwerk van de streng islamitische beweging Al-Shabaab. De Kenianen patrouilleren daar nu met Somalische regeringssoldaten door de straten. Correspondent Koert Lindeijer. Koert, is daarmee uh, het, het rustig in de stad? Is de rust daar weer gekeerd? Integendeel, er is een strijd uitgebroken op Twitter uh, tussen het Keniaanse leger en al shabaab over de toedracht wat er vanmiddag is gebeurd. Maar het is duidelijk dat er explosies zijn geweest in het hartje van de stad, de oude stad. Uh, shabaab spreekt op uh, Twitter van vier bomaanslagen van één op het Somalische leger. Het Keniaanse leger op Twitter, een woordvoerder ontkent dat er aanslagen zijn geweest. Maar het is in ieder geval wel duidelijk van bewoners in Kismayo dat er ontploffingen uh, zijn geweest. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat dit de eerste aanslagen zijn... van Shabab als terreurgroep tegen uh, de Keniaanse troepen... hoewel Shabab al een paar dagen geleden Kismayo heeft uh, verlaten. Goh, ik heb helemaal die associatie niet met Twitter en zo'n oorlog in dat gebied. Maar dat gebeurt daar dus ook zo. Als je een, een propagandaoorlog wil voeren en aanslagen wil opeisen... Uh, dan doe je het via Twitter. Uh, Shabab heeft al een hele lange tijd een Twitter-account. Uh, en uh, sinds een paar maanden heeft ook het Keniaanse leger uh, op Twitter... Uh, een account om ja, de, de, de propaganda van elkaar tegen te spreken. Je schetst dus een situatie in Somalië, Koert, die dus er niet op duidt... dat het rustiger wordt in de stad. Maar welke kant gaat dan de strijd op als je kijkt naar wat al Shabab kan gaan doen? De vrees is dat de kant op gaat wat we nu vandaag in, uh, in Kismayo hebben gezien. Uh, de hoofdstad Mogadishu is een jaar geleden al ingenomen. Toen door de Oegandese troepen die onder dezelfde vlag opereren als de Keniaanse troepen. Namelijk Amison, een Afrikaanse vredesmacht uh, betaald door de Verenigde Naties. En die Oegandese worden bijna wekelijks nog geconfronteerd met aanvallen in Mogadishu van Al-Shabaab. Terwijl Al-Shabaab dus al lang als uh, conventionele strijdmacht verdwenen is uit uh, Moeditsi naar de Vrees is dat hetzelfde gaat gebeuren in Kismayo. En dat überhaupt uh, Shabab als conventionele uh, strijdmacht... die steden controleerde en daar ook bestuur op zette... nu zal terugvallen op een zuiver uh, terroristische campagne. En dat richt zich dan natuurlijk tegen de buitenstaanders. Zoals het Keniaanse leger of het Oegandese leger. Zo zagen wij dus uh, vandaag. Koert Lindeijer, dank wel. Onrust in het Groningse Winschoten. Voor de zestiende keer in amper twee maanden tijd... is daar vannacht brand uitgebroken. Of beter gezegd, brand gesticht. En het gaat van kwaad tot erger. We waren het eerst nog koniveren. Vannacht legde een enorme vuurzee twee leegstaande panden... volledig in de as. En sindsdien zit de angst er in Winschoten goed in. Het ruikt er nog steeds naar brand. Een soort zoetige houtlucht. In het centrum van Winschoten, op het Marktplein... Voor wat vijf jaar geleden snackbar Tel Aviv was, wat al vijf jaar leeg stond en nu is afgebrand, er zijn heel veel mensen die even een kijkje komen nemen. Het doet mij gewoon waar, dit is, dit is niet leuk meer, dus ja, grijp mij aan. Dan word je s morgens wakker, doe je de computer aan en dan lees je dat ze weer wat is en dan denk je van jeetje, hou het niet op. Maar het is nou afgelopen, laten ze maar pakken. Ja, ik, ik woon hier een honderd meter verderop en uh, ook de andere branden zijn allemaal uh, zeer dicht bij mijn uh, woonhuis. En ik moet zeggen dat geeft een, een heel vervelend gevoel. Ja, ja dat geeft uh, een gevoel van uh, ja, onveiligheid. Uh, wat gebeurt er? Er zijn uh, leegstaande panden ook uh, bij mij in de straat, in de buurt. En uh, ja, dat, dat geeft geen, uh, geen lekker gevoel. Ja, we zijn meegenomen door Sebastiaan Bodden, hij is uh, ja, een werknemer van de eigenaar van het pand, naar het dak. En met uitzicht op. Kun je het eens dus omschrijven, wat zien we? Een ja, complete uh, ravage, uitgebrand pand. Ja, en, ja, wat bijna op instorten staat eigenlijk. En jullie eigen pand is, er, uh, ja, is, is, is ook geraakt? Hè? Je ziet ja. er ook hier. Uh, leg eens uit. Ja, nou, uh, uh, de vlammen sloegen op een gegeven moment over. Het is helemaal een mastieke uh, dak. Dus op een gegeven moment, als het vuur eronder was gekomen, was het pand ook weggegaan. Ja. De brandweer heeft er echt met mannenmacht macht aan gewerkt om dit te besparen. En dat is hun gelukt. Maak jullie je zorgen over wat er kan gebeuren? Ja, maar het wordt nu extreem. We begonnen bij andere kleine brandjes, conifere brandjes. Maar nu is het echt uh, grote panden wat in de brand gaat. Dus het is vreselijk. Burgemeester Pieter Smit, wat is er aan de hand in Winschoten? Ja, uh, wij hebben meerdere branden: branden in leegstaande panden, branden van coniferen, van schuttingen. Uh, ja, we hebben er nu 16 in een relatief korte tijd uh, gehaald. Uh, ja, mensen zijn, zijn bang. Men is toch bang van, uh, dat het overslaat naar een woning die wel be bewoond is. Tot nu toe gelukkig geen slachtoffers. Uh, maar ik vrees met grote vrees En vandaar ook dat we met mannenmachten hiermee aan het werk zijn om, uh, om dit een halt toe te roepen. Dan wordt er al snel gesproken in dit soort gevallen van een pyromaan. Ja, dat, ik heb al eerder gezegd, uh, ik geef daar geen naam. Dat vind ik ook helemaal niet, niet interessant. Mij gaat het erom dat we dit zo snel mogelijk oplossen... De politie, de recherche zitten met mannenmachten bovenop. En ik wil dit gewoon opgelost hebben. ik wil de rust weer in mijn, in mijn gemeente hebben. En mensen moeten zich weer veilig kunnen voelen in, in hun eigen huis. Wat gaat u doen? Ik heb het besluit inmiddels genomen dat wij preventief camera toezicht gaan toepassen. Dus op strategische plekken in het centrum komen camera's te hangen. Juridisch wordt nu onderzocht of wij een noodverordening in kunnen stellen. Waarbij de politie de mogelijkheid krijgt om in een aangewezen gebied preventief te kunnen fouilleren. We zijn aan het bekijken of we nog wat meer mensen deze kant op kunnen krijgen. Of we dat middels bijstand moeten gaan doen. Dus we kijken het hele pakket naar. We trekken alles uit de kast om dit tot een goed eind te brengen. De burgemeester van Winschoten in gesprek met Jeroen Wollaars... en zojuist is bekend geworden dat er vanaf zes uur vanavond een noodverordening is afgekondigd voor de binnenstad van Winschoten en die blijft vier weken van kracht. Het NOS Radio En journaal media overzicht. Medisch specialisten willen dat de politiek een maximale prijs bepaalt... voor dure behandelingen voor ernstig zieke of heel oude patiënten. Uit een onderzoek waarover NRC Handelsblad bericht... blijkt dat meer dan de helft van de specialisten niet wil bepalen... dat een behandeling te duur is voor iemand. Zo'n maximale prijs voor een behandeling ligt gevoelig... omdat artsen niet geacht worden de prijs mee te laten wegen in hun oordeel. Maar het is een kwestie wat, die wel degelijk speelt in de spreekkamer. Want artsen zeggen dat er steeds meer medische ingrepen mogelijk zijn... en dat er steeds duurdere medicaties beschikbaar is. Ze staan tegenwoordig daarom geregeld voor de vraag... moet ik dit wel doen bij deze oude patiënt? Het parool spreekt van gevaarlijke situaties op de pont over het ei in Amsterdam. Het is te druk, chaotisch en onveilig bij de opstapplaatsen. De veerponten zelf zijn bovendien overvol. Het stadsdeel Noord wil nu dat de vloot wordt uitgebreid. De drukte komt doordat het noordelijke stadsdeel zich blijft ontwikkelen. Het aantal passagiers stijgt jaarlijks met 10 Naar schatting komt het aantal reizigers dit jaar uit op in totaal 13 miljoen. Het Stadsdeel Noord wil daarom dat er een zesde verbinding komt over het ei. De gemeente snapt het probleem, maar is niet onmiddellijk van plan... om de vloot uit te breiden. Een nieuwe pond kost al gauw 5 miljoen euro per jaar, zegt de wethouder. Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2010 bij herhaling informatie gekregen... over onbetamelijk gedrag van de advocaat-generaal... die belast is met fraudebestrijding. Dat schrijft NRC Handelsblad. Vorige week werd bekend dat de man geschorst is... omdat hij zelf verdacht wordt van fraude, fiscale fraude... NRC maakte een rondgang langs rechters en advocaten. Zo is in 2010 de top van het OM geïnformeerd... door de president van een rechtbank en verschillende advocaten. Die vertelde het OM dat de man eerder bij advocatenkantoren moest opstappen... naar vermoedens van financieel geknoei. Ook zou hij van zijn positie als advocaat-generaal misbruik hebben gemaakt... door de politie onderzoek te laten doen naar zijn ex-echtgenoten. Uit de rondgang van NRC komt het beeld naar voren... dat het OM nauwelijks onderzoek doet... wanneer er bijvoorbeeld een officier van justitie wordt aangesteld. Wie benieuwd is naar de verhalen van de nieuwslezers... die het 8-uur-journaal pres presenteren en hebben gepresenteerd... en naar zijn handelsblad besteedt aandacht aan een net verschenen boek... waarin twaalf nieuwslezers herinneringen ophalen. Eugenie Herlaar bijvoorbeeld, de eerste vrouwelijke nieuwslezer... vertelde vanmiddag al bij de EO... dat zij het toetje van het journaal werd genoemd. Harman Siese beklaagt zich een beetje... dat hij na 33 jaar vooral de nieuwslezer is... die in de lach schoot bij een onderwerp over zadelpijn... Minstens een miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. Als belangrijkste klachten worden genoemd... pijn in de zitstreek en bij het plassen. Gevoelloosheid van de geslachtsorganen... en een tijdelijk verminderde seksuele belangstelling. De klachten ontstaan volgens de onderzoekers... doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet... op de goede afmetingen en de juiste afstelling. Tot slot het weer met Peter Grimofee. Sorry, nog één keer was dat, Harmen. Dit is ook te leuk om te horen. Philip Frerex biegt in het boek op dat hij het acht uur journaal wilde veranderen... omdat hij het te braaf vond. En dat heeft hij geweten. Frerex kreeg veel kritiek op zijn bloemrijke taal... en vooral ook op zijn versprekingen. Hij zegt dat hij in het begin voortdurend in gevecht was met zichzelf. Nog eens iemand die we best missen, Philip. Maar het is dus te lezen in het boek van allerlei journaalpresentatoren van het 8 uur journaal. Na zessen dan zijn we terug met dit Radio 1 journaal. Dan gaan we eens even kijken hoe het in de Tweede Kamer gaat. Want daar wordt uh, gedebatteerd over het deelakkoord... waar VVD en PvdA gistermiddag mee kwamen. We zien uit naar een gesprek met een hoogleraar dierwetenschappen... van de Universiteit van Wageningen. Waar gaat het over? Over het gedrag van varkens. Naar aanleiding van het nieuws dat in Oregon, in Amerika... een boer is opgegeten door zijn eigen varkens. Het is bijna zes uur. Eet smakelijk en tot zo.